Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen... meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 1989 is het aantal absolute kankergevallen verdubbeld. Dat komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Als er bij de cijfers rekening wordt gehouden met de toename van de gemiddelde leeftijd... is het aantal kankergevallen sinds 2011 gelijk gebleven. Het aantal patiënten met huidkanker steeg de laatste jaren fors. Volgens KWF komt dat deels doordat het aantal patiënten met huidkanker nauwkeuriger wordt bijgehouden. Kanker blijft doodsoorzaak nummer 1. Ongeveer 800.000 Nederlanders hebben nu kanker of hebben het gehad. Weggebruikers hebben vanochtend gevaarlijke toeren uitgehaald op de A29 bij Klaas Waal in Zuid-Holland. De snelweg was daar afgesloten na een aanrijding. Automobilisten negeerden rode kruisen of reden achteruit om niet te hoeven wachten. De politie noemt de capriolen op Twitter levensgevaarlijk. De overtreders kunnen binnenkort een boete verwachten. Voor het negeren van een rood kruis is de boete 240 euro. De snelweg werd rond 10 uur weer vrijgegeven.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 De Colombiaanse president Duque zegt dat nu een van de meest gevreesde terroristen in het land is gedood. Het weer afwisselend zon en wolken vanuit het westen enkele winterse buien. Het wordt 4 tot 6 graden. Komende nacht gaat het land in maart weer licht vriezen. Morgen enige tijd regen en mogelijk eerst ook sneeuw. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Gentlemen, Jimmy Jones.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 Thank <smart noise> you.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 Продолжение следует...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 voor zijn overlijden. Het nummer wat ik ga draaien heet Wii.